Ik ben Julia Mulder en dit is de Battevieren Podcast. Ik ben vandaag op een bijzondere avond bij de, bij de JOVD Amsterdam. Uh, over, uh, met een avond waar we samen met de Battevieren Podcast een boekpresentatie geven over het boek Cultuurmarxisme. Waar de spook door het Westen uh, uitgebracht bij Uitgeverij Aspect. En... Uh, Links en rechts van mij zitten Perry Pierik en uh, Erik Hendricks. En uh, voor de luisteraars die jullie nog niet kennen... zou jullie willen voorstellen, beginnend bij de uitgever. Ja, ik ben uh, Perry Pierik, uh, historicus uh, van huis uit. Uh, met een belangstelling eigenlijk vooral voor de 20e eeuwse uh, geschiedenis. Het marxisme speelde in een uh, hoofdrol. Uh, er is verbazingwekkend weinig in Nederland verschenen over het cultuurmarxisme... En uh, recentelijk waren er wat debatten over en dat was eigenlijk voor mij de aanleiding om uh, auteurs te verzamelen om deze bundel te maken. Je hebt ook meer geschreven over, uh, over ook vooral veel over de oorlogen, Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wat, uh, wat zijn daar je grote verdiensten in dat veld? Um, nou ja, de verdiensten moeten anderen bepalen, maar het bekendste laatste grote boek is over Erik Ludendorff, een uh, biografie. Loendorf was een interessante man, want hij stond eigenlijk op twee belangrijke kruispunten. Hij, heeft, uh, hij was de man achter de trein van Lenin naar, uh, naar Rusland toe. En daarmee uh, heeft hij geholpen om uh, Rusland te revolutioneren. En hij was ook uh, tot 1925 ongeveer de sterke man op rechts in Duitsland. Uh, en heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in, het, in de politiek brengen en opstuwen van uh, de Hitlerbeweging. Ja, je hebt ontzettend veel uh, historische kennis. Ik noem je altijd een historicus puur zang. Je graaft echt in de, tot in de diepste van de archieven. Dus we gaan het zo meteen ook met het, uh, met het onderwerp cultuurmarxisme... Gaan, uh, gaan we allemaal van je horen wat er uh, hoe dieper nog in de geschiedenis wat, uh, te vinden valt. Aan de andere kant, uh, Erik, vertel eens wat over jezelf. Nou, ik ben uh, politiek socioloog. Uh, werkzaam als uh, onderzoeker op de Universiteit van Bonn in Duitsland. Dat is net over de grens. En ik ben uh, daar pas net begonnen... Um, ik zat tot ongeveer zes weken geleden nog in China. Ik heb vier jaar in China gewoond en gewerkt. Onder meer op de Peking universiteit en in de onderwijsconsultancy ook. Uh, ik, uh, ik ben vanuit China, ben ik Nederland gaan uh, terroriseren met uh, opiniestukjes en essays. En toen heb ik ook een, een essay, een, een stukje geschreven voor de NRC over cultuurmarxisme tijdens de discussie vorig jaar... En uh, op basis daarvan ben ik uitgenodigd, was ik, ben ik door uh, Paul Kituur uitgenodigd om een hoofdstuk te schrijven voor dit boek, Cultuurmarxisme. Dus ik heb een hoofdstuk geschreven over de culturele revolutie in China, uh, waarbij, waarin ik uh, parallellen trek uh, tussen, met, tussen China en het uh, Maoïstische China van de culturele revolutie en het huidige um, linksideologische of linksidentitaire uh, activisme, dus, uh, de, de, linkse, de linkse identity politics. Ja, je had daar al eerder een, uh, een vrij uitgebreid stuk uh, voor het NRC over geschreven, wat uh, flink aankwam. Hoe, uh, hoe waren daar de reacties op? Oh, te, dat stuk over, over cultuurmarxisme, nou, dat, dat, uh, dat, dat sloeg in als een bom, want dat was heel mooi, omdat namelijk iedereen net, uh, Sint Lucas was net verschenen op Buitenhof en uh, die was um, ja, toch wel best wel hard te grazen genomen eigenlijk, um, door de Groenen. De Groenen um, stelden dat cultuurmarxisme alleen een complot was. En dat je daar eigenlijk geen, er was geen enkele inhoudelijke materie. En daar voelde ik me een beetje door geprovoceerd. Want ik kan me voorstellen dat uh, mensen misschien iets hebben tegen, de, tegen dat begrip. Die denken, nou, die term cultuurmarxisme, dat, is niet, een, dat is, niet, die is niet handig gekozen. Want er zijn ook extreemrechtse lui, bijvoorbeeld de VS, die dat woord gebruiken. Dus, dus dat, dat, zou, dat, dat op zich dat, dat zou ik wel in kunnen komen. Maar de Groene was heel stellig in, er is helemaal geen inhoudelijke materie. Er is, er is nooit een culturele wending geweest in het marxisme. Dat woord, het woord cultuurmarxisme kan nergens naar verwijzen. En dat vond ik uh, heel aanstootgevend. Ik voelde me eigenlijk ge, geprovoceerd. En, uh, en toen heb ik uh, uit protest dat, uh, dat opiniestukje geschreven. En daarmee heb ik de discussie erg um, op, de kop, op de kop gezet. Want het leek eigenlijk beslist cultuurmarxisme is een extreemrechtse complottheorie en er valt inhoudelijk, valt hier niks interessants te zeggen. En toen heb ik mijn stukje over de Mao's culturele revolutie toch heel veel verwarring gezaaid. Dus dat vond ik, vond ik, vond ik heel erg mooi, daar heb ik heel erg veel <laughs> plezier aan gehad. En ik, maar ik denk uiteindelijk dat er to, toen toch, ook een, toch nog wel een inhoudelijke discussie op gang gekomen is over de echte, over de historische materie. En daar gaat het uiteindelijk over. Ja. Nou ja, super interessant uh, natuurlijk vanwege je achtergrond uh, in, in, in onderzoeken bij China, dus daar uh, gaan we ook allemaal nog op terugkomen. Dus mijn vraag aan de uitgever, ja, even wat meer in de diepte, hoe, hoe kwam je er precies op om, om, om, uh, om aan dit grote project te werken? Nou ja, er is iets heel wonderlijks eigenlijk aan, aan het hele begrip cultuurmarxisme en het debat. Uh, in de eerste plaats, het debat bestond niet, dat, dat is, was het eerste wonderlijke. En het tweede is, je, je komt ook niemand tegen, of bijna niemand tegen, die zichzelf cultuurmarxist noemt. Dat is ook zoiets wonderlijks. Dus het is een debat over iets waarvan niemand zegt dat hij zich daartoe bekent. En aan de andere kant uh, bestaat het wel en heeft het wel invloed. En dat is eigenlijk een soort wonderlijke uh, paradox uh, uh, rond deze materie. En ik heb het ook vergeleken in mijn eigen stuk met Semtex. Eh, dat, dat spul wat gebruikt wordt om iets op te blazen, maar wat niet terugvindbaar is. Je, je, kunt het, je voelt het niet, je ziet het niet, je ruikt het niet. Maar het is er wel en het, en het is explosief. En zo werkt het eigenlijk ook met, eh, met het cultuurmarxisme. En dat, ja, dat fascineert hem wel, dat iets dus een hele grote invloed heeft. Terwijl het zo slecht duidbaar is. Eh, nou ja, daar ligt dus gewoon een, een braakterrein wat historici hebben laten uh, liggen. En, uh, en vanuit de communistische hoek was er ook weinig belang om dat destijds te benadrukken. Want waarom zou je in feite die strategie op uh, straat leggen? Uh, ik moet zeggen dat de, de, de niet-communistische geschiedschrijving eigenlijk veel te lang is meegegaan in het paradigma wat eigenlijk gesteld is vanuit de communistische hoek. Maar dat was ook heel groot, heel machtig, heel internationaal. Ja, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de rol van Parfoes bij de financiering van de Russische revolutie. Dat was een, uh, een meneer die uit het burgerlijk milieu kwam. Israël Helpand was zijn eigenlijke naam. Uh, die heeft daar in 1915 al uh, Duitsland voor benaderd. Duitsland was bereid dat te betalen. Hij heeft dat geregeld. Maar dat, uh, dat wierp wel het luchtje op. Dat de trein van Lenin die uiteindelijk uh, via Zwitserland naar uh, Sint-Petersburg ging. Uh, ...dat die mensen betaald uh, uh, en gesteund zouden worden door het Duitse keizerrijk... ...en dat ze min of meer een soort huurlingen van Duitsland waren. Het gevolg is dat Lenin heeft gezegd... ...die parfus, die mag ons helpen, die mag betalen... ...daarna wil ik niks meer over die man horen. En zo is het ook geschied. En die man is vervolgens uit de geschiedboekjes verdwenen. Dus je ziet dat daar, uh, laten we zeggen, een uh, goed inzicht was... ...van hoe willen wij voorkomen voor de geschiedschrijving... ...wat is belangrijk wat we delen en wat laten we ook... Uh, achterwegen. En zo is het eigenlijk ook gegaan met het cultuurmarxisme. Wat er trouwens ook min of meer ingeslopen is. Hè. Het is pas in, uh, in de tweede helft van de jaren dertig eigenlijk ook door de communisten breed erkend als zijnde. Hé, hey, dit is een heel goed vehikel om ons gedachtegoed te helpen verspreiden. Uh, maar ja, die leemte en dat zwijgen, dat is eigenlijk onvoldoende opgevuld. Uh, ja, En dat was voor mij eigenlijk als historicus een van de redenen om te denken, ja... Uh, dit, zou toch, uh, dit moet eigenlijk gewoon op tafel liggen. Willen wij onze geschiedenis van het verleden begrijpen, maar eigenlijk ook het heden. Want het cultuurmarxisme uh, is uh, ja, in mijn ogen nog uh, zeer levend. Ja, ik hoor nu ook heel veel, uh, want we hebben ook uitgebreid in een, in een veel eerdere aflevering dat boek over Lundorf gelezen. hoor ik veel elementen in het verhaal uit uh, terugkomen. Is dat dan ook de aanleiding geweest? Zou je dat als directe aanleiding kunnen zien, dat boek schrijven? Om meer over het cultuurmarxisme te willen weten? Ja, nou voor, voor mij wel. Dat is natuurlijk een, een, een enigszins private omstandigheid. Maar uh, ja, ik zie wel er, ik zie veel uh, parallellen tussen het verleden. Je zag in de jaren twintig, uh, waar dit allemaal begint te spelen. Dat was echt zo'n tijd van ja, eigenlijk een ideeënoorlog. De samenleving kon alle kanten opgaan. En ik zie dat nu ook wel weer terug. Uh, ook het vraagstuk van de identiteit, wat heel erg groot was uh, toen, wat ook nu weer heel actueel is. En daar spelen dit soort machinaties uh, een rol in. En uh, het, het gevaarlijke wat ik hiervan vind, is dat dit, ja, wat ik al zei, het lijkt een beetje op de semtext. Je ziet het niet, je hoort het niet, je ruikt het niet en toch is het er. Alleen je moet het dus zien. En je ziet dus dat uh, het focust zich nu op, laten we zeggen, hele banale kleine dingen. Op een hoofddoekjesdebat of een Zwarte Piet discussie. Omdat mensen in feite niet begrijpen welk diepere mechanisme er achter schuil gaat. En daardoor zie je eigenlijk een hele oppervlakkige debatvoering. Wat nergens toe leidt en wat ook helemaal niet tot de kern komt van het hele gebeuren. Uh, ja, en dat is jammer. Dat het zo aan de oppervlakte uh, blijft hangen. En ja, we zouden dus de, de diepte daarin moeten. Maar... Dat is nog niet zo eenvoudig, want zelfs de, de definiëring van het begrip cultuurmarxisme is een vrij ingewikkelde kwestie. Ik ben het trouwens voor een heel groot deel met jou eens. Je, je had in een podcast daar al eerder een keer in zo'n drie trapsraket uitgelegd. Uh, het gaf was, voordat ik dat gezien had, had ik zelf zitten sleutelen door. Ik kwam een heel eind mee in die raket die jij opstelt. Mag ik mijn raket eens even ja, uiteindelijk ja. zetten? Ja. Komt, komt de raket van, uh, van Erik. Ja, want een, het grote probleem in deze hele discussie is natuurlijk dat er eigenlijk... Mensen heel, het, het, het, heel onprecies zijn in de, met hun begrippen. En er is, uh, wat betekent dat eigenlijk, cultuurmarxisme? Waar hebben we het over? En de, Het feit dat er zoveel ambivalentie de discussie in is geslopen, is toen ook uh, misbruikt door, door linkse critici om te zeggen, nou, dit is. Hier is helemaal geen enkele historische materie. Uh, cultuurmarxisme um, is, een, is een begrip om de, om de continuïteit in het linkse activisme een continuïteit in het linkse activisme te duiden. Dus je, hebt, uh, je ziet uh, neomarxistische sporen in, het, in de huidige linkse identiteitspolitiek. En wat zijn die nu precies? Ik, ik, heb, daar een, uh, ik heb een poging gedaan in het boek om daar een hele precieze definitie uh, van te formuleren. Ik zeg, ik definieer cultuurmarxisme als een activistisch denken... dat zich richt op de socioculturele ongelijkheid tussen identiteitscollectieven en waarin de volgende drie neomarxistische ideeën en concepten noodzakelijkerwijs samenkomen. Dus ze moeten alle, de, de, alle drie inzitten, de volgende drie punten. Punt 1. De aanname dat culturele ongelijkheden tussen groepen betreffende scholing, intellectuele invloed en prominentie in prestigieuze beroepsgroepen hoofdzakelijk het gevolg zijn van historische en actuele onderdrukking. Punt 2. De binaire indeling... Waarin binnen iedere categorie van culturele ongelijkheid, etniciteit, gender, seksualiteit, mensen ofwel onderdrukt, dan wel onderdrukker zijn. Dat is natuurlijk neo-marxistisch. Dat is de, de tweedeling tussen het kapitalisme en het proletariaat wat dan omgezet wordt naar het culturele domein. En dan punt drie. Het activistische streven naar een gelijkgetrokken of zelfs geproletariseerde cultuur waarin de onderdrukten zich hebben bevrijd van de onderdrukkers. Uh, dan is het, het paradijs, het communistische paradijs breekt aan. Maar dan is het nu dus in het culturele domein. Uh, dit is neomarxistisch. Omdat het, uh, de, het oude idee van de marxistische klassenstrijd omzet. Um, naar dus die inzet in die nieuwe domeinen. etniciteit, gender, seksualiteit. Dus je had eerst, had je de kapitalisten uh, en de bourgeoisie. Die onderdrukten de boeren en de arbeiders. En dat, dat schema, is, dat binaire schema is omgezet naar... Um, Hetero's versus hetero, uh, homoseksuelen, uh, of, of, uh, of ze noemen het cisgendered versus niet cisgendered, uh, mannen versus vrouwen en, um, en, en natuurlijk, um, wat, is, wat is de derde nou? Wacht even hoor. Um, Oh ja, de witte versus de zwarte. Dat is natuurlijk de, het mooiste voorbeeld. Niet te vergeten. Ja, niet te vergeten. Want wat je natuurlijk, het eerste wat je ziet als je naar diversi etnische diversiteit kijkt... in het Westen en in Nederland... is dat je een lappe deken aan diversiteiten hebt. Je hebt niet een, een binaire verdeling. Je hebt niet de witte en de zwarte. Maar de reden dat, die, uh, dat, dat, dat dus in dat link-identitaire kamp... zo de nadruk wordt gelegd op die binariteit, op die, op die tweedeling... dus je hebt de zwarte en de witte... Je hebt het witte, witte privilege en de mensen die onderdrukt worden. Waarom, waarom heb je die tweedeling? Omdat het een, een omzetting is van de oude klassenstrijd. In het oude Marxisme had je dus ook, het Marxisme-Leninisme had je ook. De burgerij en de onderdrukte versus de onderdrukte. En dat was bijvoorbeeld in het Maoïs, dus in China was het ook heel belangrijk... Um, dat, dat iedereen in die tweedeling viel. Je mocht er niet tussenin vallen. Een beetje burgerlijk zijn, maar ook een beetje, een beetje boer. Nee, ze, gingen een, ze reden in de jaren vijftig dorpen in, en dan gingen in... op het platteland in China... en dan verdeelde de communistische partij mensen in twee groepen. En dat was heel belangrijk om mensen in twee groepen te verdelen... en te doen alsof mensen in twee groepen in te delen waren. Hoewel dat natuurlijk de realiteit geweld aandoet. Omdat als jij zegt van nou we hebben hier een lappendeken aan, aan etniciteiten... of we hebt, je hebt hier een bepaalde economische verdeling. Sommige mensen zijn heel rijk, sommige mensen zijn arm... sommige mensen zitten tussenin. Dat is realistisch, maar daar kan je mensen niet mee opruimen. Wat je moet doen, is je moet mensen in twee groepen indelen... en dan zeggen dat die, die eerste groep die tweede groep onderdrukt... en dan richt je je vervolgens tot die tweede groep... en dan zeg je, wij, de, de rekening staat nog open... wij gaan die, deze rekening vereffenen voor jullie. Zo mobiliseer je die onder, zogenaamd onderdrukte groep... en, en die, tegen die eerste groep wordt verteld dat ze boetedoening moeten doen. Dus ze moeten, kijk zelf, vecht tegen je onbewuste burgerlijke instincten. Um, dat was, speelde tijdens de culturele revolutie ook een hele grote rol. Daar moesten mensen in zelfkritiek sessies, kritiek op zichzelf, Ja, dat werd dan afgedwongen dat je dat je kritiek op jezelf leverde. Dan zei je, ah, ik, ben, ik ben eigenlijk onbewust al, al, al, al mijn hele leven bourgeoisie, en ik heb eigenlijk een onbewuste afkeer tegen de communistische partijen en, en de arbeiders. En ik, het spijt me zeer. En, en zo moet je dat nu dan moeten de witte moeten naar zichzelf kijken en zeggen, ah, nu zie ik het. Ik, ik heb mijn hele leven lang ben ik onderdeel geweest van een onderdrukkingsstructuur. Onbewust uh, was ik tegen de zwarte en heb ik mij, mij, uh, mij ingezet om deze onderdrukking in de maatschappij te uh, ...gestalte te geven, te ondersteunen. In een, in, een andere, sorry, maar in, in een ander artikel waarin je pleit voor een, uh, voor een vleugje reactionair zijn in je dagelijks leven... ...daar uh, vergeleek je het ook met uh, dingen die tijdens de Franse revolutie gebeurden. Zou je die kunnen herhalen? Want die vond ik wel aardig. Ja, want dat, dat, nee, dat, dat marxistische schema, wat dus vooral... ...en dan denk ik, heb ik het niet zozeer over de Marx van das Kapitaal... ...want dat is een hele, ingewikkelde, een hele ingewikkelde Marx, een hele filosofische Marx... ...dan heb ik meer over de Marx en Engels van het communistische manifest... Um, dat schema, de, de bourgeoisie tegenover de, de, het proletariaat uh, dat tweedelingsschema is weer een, een voortbouwing op het schema uit de Franse revolutie. Daar had je de mensen met de privileges, dat waren de aristocraten, maar ook de geestelijke. Je had ook institutionele privileges voor kerken en um, steden, vrije steden versus de niet-geprivilegeerd, de mensen zonder privileges. Dus je, tijdens de Franse revolutie speelde dat, was dat de centrale tweedeling. Je had de mensen met de privileges en de mensen zonder de privileges. En die privileges, die moeten afgeschaft worden. En die zijn toen ook daadwerkelijk afgeschaft. Het is natuurlijk heel veelzeggend dat, dat zelfs dat begrip privilege... nu op, opnieuw, opnieuw uh, terug is gekomen in het discours. Het heeft wel een andere betekenis, want de originele betekenis van privilege... is een officieel voorrecht, officieel erkend door de staat... Dus dat is formeel. Terwijl het, het, het, als mensen het nu hebben over witte privilege... dan gaat het over een, een, on, ja, een, on, een onbewust superioriteitsgevoel. Dus de dus dus betekenis van het woord privilege is verschoven. Radicaal veranderd. Maar dat, dat die oude begrippen weer terugkomen is veelzeggend. We hebben een, een, een soort revolutionaire traditie in het Westen. Die heeft zich omgevormd. Die heeft allerlei verschillende uitingsvormen. En die speelt in een, in een, in een meer vermengde vorm en nog steeds een belangrijke rol in een bepaalde hoek van linksactivisme. Dus niet in al het linkse activisme. Ik ben ook niet van het, van het kamp die, die zegt dat onze maatschappij nu als geheel bepaald wordt door het cultuurmarxisme of dat het cultuurmarxisme een tijdgeest is. Dat vind ik veel te, veel te, veel te breed, veel te, veel te inflationair gebruik um, van dat begrip. Dat, dan heb je er niet veel meer aan. Uh, ik, ik, ik, denk dat ik, ik denk dat we, als we het hebben over cultuurmarxisme... Je kan het ook neomarxisme noemen. Het, het gaat uiteindelijk niet om het woord. Um, maar het gaat om de beschrijving van een bepaald fenomeen. En ik, waar we het over hebben... is een bepaalde vorm van linksactivisme. Dus het is niet per se Greenpeace-activisme voor, voor, wal, voor walvissen. Het is, het is dat ideologische, het is ideologische linkse identiteitspolitiek... die mensen indeelt in tweedelingen. Overal waar ze... Overal waar ze bepaalde ongelijkheden van uitkomst tegenkomen tussen groepen. En die staan, die staan natuurlijk altijd. Hè. Iedere groep in de maatschappij heeft net, in de statistieken net een ander maatschappelijk profiel. En ze kijken naar die, die ongelijke verdelingen. Hè, sommige groepen, etnische groepen doen het iets beter in het onderwijs. Anderen doen het wat slechter. En sommige groepen zijn iets rijker. Andere groepen zijn weer iets armer. Die al die verdelingen in de maatschappij zijn heel ingewikkeld en complex. Die zijn niet binair. En die ook niet hoofdzakelijk, worden ook niet hoofdzakelijk veroorzaakt door die onderdrukking. Maar zij kijken daarnaar en ze, ze, ze, ver, en ze, en ze, en ze delen iedereen in, kunstmatig in een tweedeling in. En zeggen dan: die eerste groep onderdrukt die tweede groep en dat moeten we rechtzetten. En zo kunnen ze al, dus etni, zo, zo politiseren ze etniciteit bijvoorbeeld. Net zoals de oude Marxisten. Um, economische ongelijkheid politiseerde. Om te politiseren moet je mensen zo'n tweedeling induwen. Ja. En nu, hebben we het, nu hebben we het gehad over, over wat het cultuurmarxisme is... als, als stroming, als uh, wat voor uh, stappen dat gedachtegoed neemt. Om uh, weer even terug te gaan naar Patty. Uh, Ja, we hebben, het, we, hebben het al, we hebben al gehoord over hoe China toepaste. maar in het Westen... wie zijn eigenlijk, en ook bijvoorbeeld vanuit Rusland... om wel even uh, bij jou te komen... Ik zag toch een paar aardige biografieën bij jou liggen... Uh, toen we elkaar laat spraken. Um, van een paar heren die de mensen waarschijnlijk niet kennen maar die wel uh, heel veel met dit onderwerp te maken hebben. Zou je daar wat over... Je weet wie ik bedoel? Nee, ik weet niet wie ik oh. Oh. <laughs> Ik geef veel uit zoals je weet. Hè. Ja, nee, maar je, je was laatst uh, met, een, met een aantal biografieën bezig over uh, Sovjet-propaganda. Oh, ja, ja. Die ja. Ja, ja, ja, ja, ja, heb ja, ik bedoel. Je hebt het nog niet uitgegeven, maar dat zijn, zijn mensen die me interesseren in dit uh, verband. Dat is uh, Willy Münchenberg en Arthur Kussler. Ik denk dat je die bedoelt. Ja. Want uh, ik, wat ik een beetje naartoe wil is uh, we hebben, zijn nu het systeem aan het uitleggen, we zijn het systeem aan het verklaren, maar het is nog deze een soort van he, het, het spook waar ja. we het over hebben. Zonder, als, we, als we geen mensen kunnen aanduiden die ja, het ook echt propaganderen. Nou, misschien nog heel even in aansluiting op wat net gezegd is. Eh, ook eh, om, om het te duiden. Dus dat klassieke eh, Marxisme. Dat ging dus eigenlijk uit van die, eh, de, eigenlijk de strijd om de productiemiddelen en de economie. En dat had natuurlijk het idee van, uh, je hebt een soort bovenbazen die buiten de bevolking uit en de rest van de mensen zijn slachtoffer, die worden steeds armer. Je krijgt een doen, dat leidt tot fascisme, dat leidt tot opstand en uiteindelijk uh, komt het, het arbeidersparadijs. Dat is uiteindelijk natuurlijk heel anders gelopen. Die, die arbeider heeft het uiteindelijk ook beter gekregen onder het kapitalisme. Er kwam een minimumloon, er kwamen vakbonden, er kwam vakantiegeld... er kwam betere medische voorzieningen. Dus dat verhaal is niet opgegaan. En dan zie je dat er in Italië, onder meneer Gramsci... dat er dan het idee ontstaat van... ja, we moeten dat eigenlijk niet alleen beperken tot de economie... maar dat Marxisme moet eigenlijk zijn invloed hebben... In de, in de hele samenleving. En dat zou je eigenlijk kunnen zien als het begin van het uh, cultuurmarxisme. En dat namen ze heel serieus op. Er werden bijvoorbeeld maandrapporten opgesteld door de Italiaanse communisten... waarin ze precies keken hoe, hoe, hoe stond de vlag erbij in de, in, in de samenleving. Dat was ook heel moralistisch, uh, laten we zeggen, gedacht. Uh, want dat is iets wat je erachter ziet, hè, achter dat cultuurmarxisme. Ik sluit helemaal bij aan. Het, is een heel, uh, het gaat uit eigenlijk van een dualisme eigenlijk tussen twee ideeën waarbij aan de ene kant uh, zeggen, het, het goede is en aan de andere kant het kwade. Uh, het kwade was aanvankelijk was dat het grootkapitaal... en dat is eigenlijk in de moderne tijd langzaam verworden tot eigenlijk het Westen. En binnen het Westen weer de blanke man. Dat is, want ook de blanke vrouw wordt weer losgespeeld van, uh, van de man. Dus aan de ene kant krijg je de diversiteit. Dat zijn alle clubjes die je kunt benoemen. En aan de andere kant heb je de schuldigen. Dat is eigenlijk hoe de, hoe de verdeling is. En daar zit ook nog een soort categorie in. Hè? Dus de donkere vrouw heeft weer een grotere zieligheidsfactor dan de blanke vrouw. Dus zo is dat, uh, laten we zeggen, ingedeeld. Eigenlijk een heel pervers systeem wat groepen uit elkaar brengt. Wat ook racisme terugbrengt in de samenleving. Eh, want je wordt in één keer weer beoordeeld op je etniciteit in plaats van op je capaciteit. Dus het is ontzettend contraproductief en, en gevaarlijk. Um, dus dat is hoe dat, uh, hoe dat werkt. Um, je ziet dus dat vanuit Gramsci en Italië is dat op een gegeven moment uh, steeds groter aangepakt. Het is op een gegeven moment door de Comintern en de Communiste Internationale... Uh, die hebben ingezien dat dit een heel slimme uh, strategie is. En een van de belangrijke mensen die hier uh, een, een rol in heeft gespeeld, dat was uh, Willy Münzenberg... Dat was een Duitse communist die uh, vanuit Frankrijk opereerde. Dat had natuurlijk te maken met de jaren dertig en de opkomst van het national-socialisme. Um, maar dat was eigenlijk de, de Alfred Hoegenberg van het communisme. Alfred Hoegenberg was de krantenmagnaat die Hitler aan de macht hielp. Uh, Münzenberg is een man geweest die uh, een enorm medianetwerk in Europa uh, had staan. Wat in alle landen uh, zo'n beetje vertaald werd. Dat werd allemaal gefinancierd natuurlijk vanuit, uh, vanuit Moskou. Um, maar het hield zich ook bezig met sportverenigingen, cultuurverenigingen, literatuurclubjes. Het is onvoorstelbaar, als je de lijsten ziet die nu vrijgekomen zijn uit de archieven in Moskou, van bijvoorbeeld de boekhandels in Parijs die door Moskou gefinancierd werden, dan sta je echt te kijken. Um, dus dat, uh, ja, er waren veel belangen. En... Ja, je, je vertelde mij bijvoorbeeld dat je, uh, er is één boekhandel in Parijs, en dat is uh, een soort van de Scheltema van Parijs. En die stond er zelfs uh, bij. Ja, er stonden tien, tientallen. Het, het, is, het, dat heet, het is ook voor iedereen inzichtelijk hoor. Die, uh, die documenten die staan in een, uh, in een bestand dat heet German Docs in Russia. En dat is een samenwerkingsverband tussen de, de Duitse regering en de Russische. En die brengen Duitsstalige documenten uh, eigenlijk in de openbaarheid. Die gemaakt zijn destijds door het Rode Leger uh, in 1945. En uh, ja, die geven een uniek beeld. Want normaliter zitten, ja, dit zijn toch wel, uh, uh, laten we zeggen, pikante dingen. En zo uh, dus kun je ze ook door die lijsten heen bladeren en zien wie er allemaal uh, gefinancierd uh, werden. We nemen heel even de tijd om onze donateurs te bedanken voor hun gullengift. En u te informeren over onze online en offline community. Dankjewel Jeroen voor je gullengift.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 W-A-E-R-E-Battavieren Groep. Of zoek het op via onze Facebookpagina. Laat hier weten wat beter kan of discussiëren over de aflevering. Wat u er allemaal van vond. Dank jullie wel. Maar het was een gevaarlijke business. Ook voor deze mensen. Die worden vaak fellow travelers genoemd. Hè? Dus de intellectuelen die uh, uh, ja, voor de verlokking eigenlijk van het communisme zijn gevallen. En uh, die Münzenberg bijvoorbeeld. Die, uh, ja, op een gegeven moment merkte hij wel dat er veel zuiveringen in uh, Rusland natuurlijk aan de gang waren. Bij die Stalinistische zuiveringen zat hetzelfde element als in China. Namelijk dat je zelf moest voortdurend bekennen van... Uh, ja, ik heb het uh, helemaal fout gedaan. Ik was eigenlijk nog pro tsaristisch en ik heb de boer gesaboteerd. Maar goed, als je natuurlijk maar lang genoeg iemand op de pijnbank legt... dan kun je alle mogelijke verklaringen uh, krijgen. En vaak was het zo van, nou ja als je wilt dat je familie het in ieder geval overleeft... moest je zelf bekennen. Dus dat waren ja, hele perverse uh, rechtszaken... En, um, ja, dus dat was, dat was aan de gang. En die, die Münzenberg die zag op een gegeven moment uh, ja, dat dit toch... Uh, hij was in die zin wel een idealist, dat hij die, dat die zag dat dit uh, misging... En op een gegeven moment werd hij opgeroepen om zich in Moskou te melden en toen voelde hij al een beetje de bui hangen en toen dacht hij nou dat kan ik beter niet doen. En toen is hij in Parijs gebleven en toen kregen de wonderlijke zaken in de meidagen van 40 dat de Duitsers binnenvielen. Die maakten jacht op Münzenberg als Duitse communist die gevlucht was, maar de NKVD van Stalen maakte ook jacht op hem. Dus die man had beide regimes eigenlijk achter zijn broek aan zitten. En ja, dat is ook niet goed afgelopen. Hij is, uh, bij de Pyreneeën is die op een of andere manier ingehaald... waarschijnlijk door de, uh, door de Russische geheime dienst. En toen is die ook opgehangen aan een, uh, aan een boom uh, teruggevonden. Dus dat, dat, liep, uh, dat liep niet goed af. Um, een andere interessante figuur... en ik denk als je die twee mannen uh, goed zou uitpluizen... dan denk ik dat je een stukje van de achterstand... op het, op het cultuurmarxisme van de eerste helft van de 20e eeuw hebt ingehaald. Dat is Arthur Kustler, een bekende literaire schrijver... ...die uh, ja, een interessante gang ook maakt, want hij is in feite een renegaat. Dus hij is aanvankelijk loopt hij warm voor het idee. Uh, ja, het interessante was natuurlijk ook, mensen zwaaide veel met geld... ...dus het was natuurlijk ook verleidelijk om mee te gaan. Zijn romans werden denk ik gepubliceerd. Er waren genoeg uh, Parijse boekhandeltjes waar hij in één keer kon liggen... ...als je de juiste uh, romans schreef. En uh, ja, zo maakten die mensen opgang... Maar goed, het ging toch kwam Die Kustler had natuurlijk ook een, uh, nog een ander belang. Uh, het was een Joodse meneer, die werd later sionistisch. Dat was ingewikkeld te combineren met uh, het internationalisme van het communisme. En hij werd een van de grote tegenstanders. Dus dat is wel interessant, de mensen die zo'n draai maken. Want je kunt eigenlijk uh, van niemand zoveel leren. Ik weet niet of dat jouw ervaring ook is. Van de renegaten kun je leren hoe het zit. Want dat waren eerst kameraden, die later... ...natuurlijk draaien. En die hebben natuurlijk wel om rekening te vereffenen. Uh, dus daar moet je een beetje doorheen lezen. Maar je hoort natuurlijk wel het inside-verhaal van hoe het uh, gegaan is. Maar deze Munsenberger en Kussler. ik ja. zeg het goed toch? Ja. Munzberger um, en Kussler. Ja. Die, uh, die zijn daarmee bezig... ...met dat idee wat wij cultuurmarxisme noemen. Ja, maar nog, is, is hier toch nog wel, een, nog wel een probleem? Want kijk, we hebben dus enerzijds heb je had je die, die oude communistische landen, die stalinistische landen... die, die een, cultuur, een cultuurbeleid voerden. Voerde, die wilden hun land een socialistische cultuur geven. En je had dan de fellow travelers in het Westen. Uh, enerzijds. Maar dan anderzijds had je, heb, je, um, um, heb je dus die, die cultuurmarxistische wending... In, de, in het midden van de 20e eeuw en in de jaren 60... in zowel China als het Westen. En als we, als we dat woord, dat begrip... Um, daar moeten, moeten we precies in zijn, maar dat is iets anders. Hè? Bijvoorbeeld als de DDR een cultuurbeleid heeft, of de Sovjet-Unie heeft een cultuurbeleid. Of je hebt die oude communisten in Parijs die, uh, die in de cultuursector werken. Als we dat allemaal cultuurmarxisme noemen, dan gooien we heel veel dingen op één hoop. We moeten daar toch een onderscheid maken, denk ik. Want het is eigenlijk niet interessant om, het, ja, om die culturele spelers die gewoon het oude oude stalinistische communisme aanhangen, om die cultuur marxistisch te noemen, alleen maar omdat ze dingen met cultuur doen. Hè. Uh, het wordt interessant eigenlijk als begrip pas op het moment dat je ziet dat de, de cultuur het primaat krijgt. Dus de primaire focus verschuift zich van de economie naar de cultuur. Want, want in, dit oude, bij dat, in het oude cultuurbeleid van die, communistische, van die stalinistische landen was altijd het idee, economie is primair en cultuur is bovenbouw. En op een gegeven moment had je dus uh, de Frankfurter Schule... die alleen nog maar over cultuur ging schrijven. Dus er was, er was in het Westen, in de intellectuele... vond er een culturele wending plaats. Je had uh, de jaren zestig studentenprotesten in het Westen... die ook het activisme heel erg verlegden. En je had de culturele revolutie. Precies gelijk, gelijktijdig met de jaren zestig revolutie. En dat, was heel, dat is heel interessant. Er zit een paralleliteit in. Hè? Dit is een hele belangrijke parallel. Heel duidelijk tussen die twee culturele revoluties... Wat eigenlijk heel vreemd is, omdat China dat hoorde bij het Oostblok en die, uh, dat, was, uh, dat was een communistisch land. En dan had je dus een totalitair land en dan had je tegelijkertijd, die, had, die hadden gelijktijdig studentenprotesten. Dus toen in uh, de periode 66 tot 68, dat was de meest in, intense periode van de culturele revolutie in China, nam, werden de, uh, namen eerste studenten, radicale studenten, de universiteiten over. De Peek-Universiteit, de Tsinghua-Universiteit, alle scholen in China werden overgenomen. En die moesten uiteindelijk, werd het zo heftig, hè, docenten werden in elkaar geslagen. Alles, alles op en aan, de, de arbeiders en de boeren moesten, moesten de, de klaslokalen in, want de, de sfeer was te burgerlijk, de burgerlijke sfeer op de universiteit moest gebroken worden. De universiteit moest gedecolonaliseerd worden, zouden we nu tegenwoordig zeggen. En uiteindelijk, na een paar maanden, was alles dicht. En het, sommige universiteiten zijn jaren dicht geweest. En een, een, een heel, een heel um, decennium is, is eigenlijk weggevallen in wetenschappelijke ontwikkeling in China. Alles stond eigenlijk, tien jaar lang stond alles stil. Uh, ja. Maar tegelijkertijd, wacht even, maar tegelijkertijd, dus ook in 66 tot 68, namen ze in Berkeley, namen de studenten de universiteit ook over. Dus dat was in precies dezelfde periode. En dat was ook omdat de universiteit te elitair was. Dat was ook voor de democratie. Toen had je de... Uh, dat was de grote slogan, hè, democratie. Ook, in, ook in, in Peking. Zowel in Peking als in, als in Berkeley. En dan had je de Summer of Love in Californië. Waar mensen hun meer formele, elitaire kleding wegdeden. Ze moesten, want ze wilden, wilden er niet meer uit te zien als, als Juliaan. En, uh, en ik. Dat, uh, ze, het moesten uh, t-shirtjes en korte broeken worden. En uh, witte sokken en sportschoenen. Het uh, Amerikaanse stijl. En, uh, en dat was omdat je niet elitair wilde zijn. Je wilde ook in je, je habitus in je... Die culturele uitingen wilde je egalitair zijn. En precies in die tijd had je het dus ook in China. Dat, dat, dat Ze gingen op jacht naar burgerlijke stijlen. Mensen die te veel boeken in hun huis hadden. Alles, alles. En, uh, terwijl, terwijl, wie zijn de, grote boek, de meest grote boekenverslinders? zijn communisten. Boekenverslinders? Nou, Mao las veel boeken. Maar ik weet niet of, het, uh, of ze erg literair waren, hoor de, de communisten. De, de, de, de, Mao, de, de Mao wisten niet. Nee, de Mao wisten... Kijk, je had misschien wel wat uh, meer gebilden... Uh, ...communisten in het westen... ...maar de, de, de Maoisten dat waren... ...keiharde anti intellectuelen die, ...dat waren de, grote, de grootste cultuurvernietigers op aarde. Uh, nee, maar wat, wat, ik, wat ik hier nog steeds wel proef is... ...is nog steeds... Dat, uh, ...want je hebt het over de, het primaire onderdeel... ...van, de, van het uh, wereldbeeld moet verschuiven... ...van het economische naar het culturele... ...dan heb je het over uh, dat ze die burgerlijke... ...en die elitaire cultuur omverwerpen... ...maar dat, dat hangt in mijn uh, idee, idee... ...nog steeds veel meer... Naar het economische idee nee, nou kijk dat die, die economische revolutie die had dus al plaatsgevonden in china dus je had in um, in china hebben ze alles uh, de landbouw gecollectiveerd de welvaart herverdeeld en dat, dat dat had dat had al plaatsgevonden maar ze waren nog steeds niet in het paradijs en toen dachten ze toen dacht mao in um, in de jaren in de jaren zestig kom we gooien het over de culturele boeg maar het was precies in de tijd dat het westen dat de, dat de communisten in het Westen het ook over de culturele boeg gooiden. Dus ja, dus maar, maar de, de, er wordt ook wel veel geklaagd. We vonden de Partij van de Duivel. Uh, of ja, ja. Of ze hebben Advocaat van de Duivel gespeeld. Er ja. wordt ook over geklaagd over de positie van vrouwen in die tijd. Dat die vaak ja. nog wel als, uh, als seksspeeltje uh, werden behandeld door de, door de mannelijke revolutionaire activisten. En, uh, dus ja, nou, het wacht. lijkt. Okay. Ja, ja, ja natuurlijk. hè het echte is zo'n zo communistische partij. is natuurlijk gewoon een. Uh, en zelf ook een elitaire bedoeling en daar vond natuurlijk heel veel machtsmisbruik plaats. Maar je moet je niet vergissen, vanaf het begin van de Volksrepubliek in China, vanaf 1949, eh, hadden ze eh, eh, feministische eenheden van vrouwen... ...die de, de, de vrouwenemancipatie vooruit moesten brengen. Zij hadden diversiteitsofficials uh, op hun universiteiten... ...voordat wij dat hadden. Een halve eeuw voordat wij het hadden. Dan, hadden, dan, nou, dan was er een dame... ...en die moest dan uh, toezien op de diversiteit. Dat heette, toen nog niet, dat heette toen niet diversiteit. Dat heette toen ja, de emancipatie van de vrouw natuurlijk. Um, maar die, die eenheden hadden ze... ...voordat wij ze hadden. En uh, dat was ook een, een belangrijk onderdeel... ...van hun ideologie en propaganda. Dus, Maar ja, God. Ja, er zijn natuurlijk waren er belangrijke verschillen. Hè, tussen, tussen de, de, er waren hele belangrijke verschillen tussen de situatie in het, in het communistische China van de jaren zestig en uh, Californië in de jaren zestig. Een volledig andere maatschappij, een ander regime type. Uh, maar dan toch zie je, die, zie je die parallellen. En juist dus dat je die parallellen ziet in werelden die zo verschillend zijn, duidt erop uh, dat, er, dat er zich een wereldwijde transformatie uh, plaatsvond, een ideologische transformatie binnen het internationale socialisme. En uh, trouwens, de Communistische, de Culturele Revolutie richtte zich, was, was niet zoals die eerdere revolutie in de in, in die jaren 40 en 50, waar de Communistische Partij dorpen binnenrijdt en uh, oude landeigenaren aanpakte. Nee, de Culturele Revolutie richtte zich juist tegen de partijelite. De Mao sprak tot de stu radicale studentenbewegingen, liet radicale studentenbewegingen opzetten. En, die, en die, die studenten gingen vervolgens de keer tegen hun docenten. Docenten werden in elkaar geslagen, werden gedood op scholen. Maar het ging over alle gezagsdragers. Het ging ook om politieke gezagsdragers. Allerlei hoge pieven in de communistische partij werden in elkaar geslagen door studenten en door radicale arbeidersgroepen. Natuurlijk was er dan altijd wel een knipoogje van de, van de allerhoogste autoriteit van ja, die, die vinden we eigenlijk niet goed meer, die kan je wel pakken. Dat, dat, dat was wel zo, maar het was dus ook anti-communistische partijen. Want het idee was ook, de communistische partij is zelf een soort elite geworden. We moeten verdomme en een echte radicale, egalitaire cultuur opzetten. Dus, dus, dat, die, dus dat zelf, dat, dat, die zelfkastijding die zat er zeker in. De, de, communistische, de oude communistische partijen was helemaal niet blij met de, met, de, met, de, met de culturele revolutie. En tot op de dag van vandaag is het een absoluut schrikbeeld voor, voor mensen als Xi Jinping... Uh, ...omdat het voor de, voor de partijelite, Omdat het dus het, ge, het echte egalitaire geweld was. Um, of tenminste, dat het, was, het, was, het was radicaal genoeg dat iedereen, iedereen slachtoffer kon worden. Um, maar wat je dus ziet, is die, die, je ziet die parallellen in vers, extreem verschillende werelden. Dat duidt erop dat er een transformatie plaatsvond in het midden van de 20e eeuw, in de jaren 60. En dat is eigenlijk heel interessant. En ik weet daar verder het fijne ook niet van. Het is voor mij het is heel ingewikkeld hoe die verbanden allemaal lopen. Dus ik pretendeer niet dat ik begrijp wat, daar precies, wat zich daar precies heeft afgespeeld. Maar wat je wel ziet, is dat, is dat die transformatie heeft plaatsgevonden. Het is niet te ontkennen dat er een, dat er een hele belangrijke parallel zat tussen die revoluties. Vervolgens deed de Sovjet-Unie eigenlijk niet mee. Noord-Korea deed niet mee. Nee, het was China en het Westen. Um, en, en daar... dat Ja? Op aanvullen, want ik was niet helemaal eens met je wat je net zei over uh, ja. Ik ben wel met je eens dat je niet alles op één hoop moet gooien en het cultuurmaxisme is wel een verschil met wat de DDR aan officiële propaganda deed, bijvoorbeeld. Uh, maar aan de, aan de andere kant uh, uh, zie je wel bijvoorbeeld dat dat er heel veel parallellen zijn: hè? de vredesbeweging komt uh, op en de Flower Power-tijd. Uh, uh, kijk, het Westen wordt eigenlijk gepassificeerd. He, vergis je niet hoe dat commentaar de, de, de, de Sovjet-Unie was eigenlijk het enige wereldrijk waar het geld vanuit het centrum naar de periferie ging in plaats van andersom. Dat heeft de geschiedenis nooit gekend. Dus het was echt een uitdragende ideologie. Bij wijze van spreken de rustbeet op een houtje. Uh, maar daar hier wat gekocht. Met, met, met geld. En je zag ook dat in, de, in het Midden-Oosten ontzettend veel landen uh, omgingen voor het communisme. En in Zuidoost-Azië. Uh, hetzelfde is in het Westen. De vredebeweging is ook gefinancierd vanuit uh, Moskou. Zelfs de Nederlandse. Dus die invloed de waarde wel. En wat je dan ziet is dat aan de ene kant werd er gepassificeerd. En aan de andere kant werd er gemilitariseerd. Uh, de... de, de de dekolonisatie is eigenlijk tot een grote ramp uitgegroeid... ...omdat het communisme overal uh, zuurstof in de conflicten blies. Dus in plaats van dat we dat nou een beetje geleidelijk uh, li lieten aflopen... ...ook van Nederlands-Indië gold dat... ...kreeg een enorme invloed van de communisten in de bevrijdingsbeweging. Nou, we weten allemaal, geloof ik, dat de politionele acties... ...hebben 200.000 doden uh, als resultaat gehad. In de burgeroorlog, die volgt daarop in Indonesië... ...waar nooit iemand over uh, schrijft, zijn 500.000 mensen omgekomen... Het grootste deel trouwens communisten die uiteindelijk door de nationalisten een kopje kleiner werden gemaakt. Maar ja, men had geen keus. Men zou of communistisch worden, of uh, een onafhankelijk Indonesië. Dus ja, het is wel interessant om te zien uh, dat veel aanzetten van wat wij nu kennen als het cultuurmarxisme... wat inderdaad niet meer gedragen wordt door een staatsvorm. Dus er is geen, het is niet zo dat Noord-Korea nog ergens de hand in heeft dat we hier uh, cultuurmarxistisch denken... Uh, dat, dat, uh, dat, dat, dat is nu verdwenen, dat maakt het ook zo bijzonder. Dit heeft het eigenlijk overleefd. Ik denk ook wel eens, de, de, het marxisme heeft eigenlijk de beste marketingtool ooit uitgevonden. Heel veel mensen weten eigenlijk niet eens dat ze cultuur marxistisch denken. Dat is ook zo knap. Het is eigenlijk in ons onderbewustzijn, in ons van hoe leef ik goed, hoe ben ik een goed mens... hoe ben ik de uh, goed mens die uh, voldoet aan alle normen en waarden die we prettig vinden... Daar is heel veel van gebaseerd, uiteindelijk op ideeën die ooit een keer zijn beter gefinancierd door comité. Om, uh, interessant. Om woorden van, van de woorden van Grams, Gramsci te gebruiken: het is eigenlijk een hegemonie die zich vanuit onderop. Uh, Aansmeert ja. aan de mens. En, en ze hebben het wel ongelooflijk doortimmerd. Kijk, ik ben, ben er mee eens dat die die niet veel schreven. En Pol Pot ook niet. Als je daar naar de radio luisterde... werd je met een bamboestok uh, in, in een greppel weggewerkt. Um, maar die Gramsci bijvoorbeeld... Uh, ik geloof dat zijn hoofdwerk 2100 pagina's uh, beslaat. Dus dat waren wel mensen die die, die, die die zaak doortimmerden. Arte Kustler zei wel eens, een communist... Uh, alles wat... Uh, nee, hoe je het... Uh, uh, hij doet alles wat hij kan bewijzen en alles wat hij bewijzen kan, dat doet hij. Dus het is een soort, een soort cirkelredenering die, die ze hebben waar je niet uitkomt. Dus ze zijn heel goed eigenlijk in de onderbouwing van, van hun, hun, hun gedachtegoed... En, ...en ja, ze pakken je eigenlijk op morele gronden. Kijk, als je de wereld een goed en kwaad verdeelt... ...trouwens, het christendom heeft natuurlijk ook een handje van... ...er is wat mij betreft ook een grote parallel waarom het Marxisme in het Westen is blijven hangen... Uh, want de, de, de, de vroege Marxisten zeiden al, in Turkije heeft het geen zin om haar dan de weg te timmeren, want een Turk maak je nooit communist. Dus die, die hebben een heel ander beeld van zichzelf en hoe ze in de wereld staan. Het Westen met toch een grote schuldbeleidenis en ook het idee heer knecht zit er eigenlijk ook al in. Dus ook de, de, de, eigenlijk de standen zitten er eigenlijk al in. Eigenlijk eigenlijk zit ook een soort theologische, de, de cultuur is theologisch voorgebakken voor... Ik, ik heb de indruk, daar zijn ook wel, uh, wel studies naar uh, verschenen... en je hebt natuurlijk uh, ook de, de bevrijdingstheologie, hè, dus, dus een heel deel van het christendom... wat toch in het marxisme een, een soort rechtvaardige wereldorde ziet... die opkomt voor de, voor de zwakkere, de verdrukte. Ik vond een heel mooi voorbeeld. Ik heb zelf het boek uitgegeven van Jan Marijnissen, uh, Anders en Beter. Uh, uh, daar hield uh, Huub Oosterhuis uh, de inleidende toespraak... En die zei, en ik moet zeggen, ik viel toch van mijn stoel toen ik dat hoorde. Uh, hij zei, ja, als Jezus Christus nu geleefd had... dan zou hij op de SP gestemd hebben. Ja. Ik denk, nou, dat moet je maar voor je rekening durven nemen. Maar hij zei, dat zonder wel enige schroom. En ik denk, ja, dat is toch hoe, die, hoe, hoe dat soort mensen denken. En ergens heb ik er ook wel een soort bewondering voor. Ik wou dat ik zo stellig in het leven stond. Dus zij zijn volkomen overtuigd van hun gelijk. En ja, dat heeft te maken met, met, met die framing. Hè? Als je dus op een gegeven moment in die gedachte zit van... Oké, okay, de wereld bestaat het goede en slechte mensen. Uh, en en de, de slechte waren eerst de, de, de economische uitbuiters. Dat is eigenlijk verworden tot het Westen. En de rest van de wereld is daar een slachtoffer van. Ja, en dan zie je ook de hele politiek. Er komt een boot uit Noord-Afrika binnenvaren. Kijk, als wij gingen immigreren waren we pioniers. Die moesten een schop in de grond zetten en iets opbouwen. Maar mensen die hier aankomen, dat zijn onze slachtoffers. Wij zijn die mensen wat verschuldigd. Dat is het idee erachter. Ja, dat was wel een interessant. Als ik, als ik wat mag toevoegen ja, wel een eerdere, uh, in een eerdere interview met uh, Piet Emmer over um, uh, slavernij en uh, het ja. denken daarvan hoe we daarmee omgaan. Die, zei, die vertelde toen ook over de, hoe de Puritijnen in Engeland als eerste. Uh, vrijwillig slavernij opgaven, omdat ze op een gegeven moment voor hun ziel vrezen. En toen al de, de ja. grootste slavenhandelaren, dat werden de grootste ja, ja. uh, pleiters voor afschaffing ervan. Dat waren gewoon activisten in uh, rond de 1800. Nou ja, die, die slavernij-discussie is typisch zo'n gekaapte discussie. Ik, ik zeg altijd: kijk, er zijn 20 miljoen Afrikanen uit Afrika weggevoerd. 10 miljoen naar richting Amerika en de plantages daar, 10 miljoen naar de Arabische wereld. Waarschijnlijk hebben de Arabieren er nog meer verhandeld dan de Europeanen, maar daar gaat het niet eens om. Het interessante is, waar zijn die negers gebleven die die Arabieren hebben meegenomen? Die zijn er helemaal niet meer. Waarom niet? Die werden gecastreerd of doodgemaakt als ze uitgewerkt waren. En die mochten zich niet mengen met de vrouwen daar en als je niet meer kon werken had je geen waarde, kon je beter dood zijn. De negers die naar Zuid-Amerika en Noord-Amerika zijn gegaan... die maken onderdeel uit van de bevolking daar. Het gaat mij niet om dat je alles moet vergelijken in de geschiedschrijving... maar het is toch wel wonderlijk dat die schuldvraag... zich nu eigenlijk op het bordje van het Westen is komen te liggen. voor mijn part mag die daar voor een deel ook liggen. Maar het is onzin om het daar, laten we zeggen, op te, op te focussen. Want dan moet je ook naar dit soort zaken kijken die ik, die ik net noemde. Ja. Uh, Erik, hoe, hoe kijk jij er naar, naar het... Uh, de, hoe de onze christelijke geschiedenis... Uh, mede verantwoordelijk kan zijn... voor onze hang naar het... Uh, zelfkastijden. Oh jee, ja. Ja, dat is een grote vraag. Ja, daar ben ik, daar ben ik nog niet uit. Daar durf, ik durf er weinig over... Ik durf er, uh, nie, nie, ja, ik durf er eigenlijk niks over te zeggen. Want ik heb, ik heb er wel heel veel over nagedacht. Ook met betrekking tot China. Want... Um, Chinese... ja, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, um, hoe zit dat in de Chinese cultuur? Dat, dat, dat schuldgevoel, het uh, idee van boete doen, uh, hoe kan je het vergelijken? Ja, dat heb je dus eigenlijk niet in de, in de, in de Chinese cultuur. Dat is, dat is, het idee is dat je hebt een netwerk en een familie en daar kom je voor op. En, um, en dan, ja, dan hoef je je niet schuldig te voelen als je... Als je mensen buiten je netwerk of je familie uh, schade berokkent. Of dat is in ieder geval de tendens om je niet schuldig te voelen. Dus westelingen die lang in China zijn, die zijn altijd gechoqueerd over het egoïsme. Dat is trouwens niet het egoïsme van een individu, maar het egoïsme van netwerken en familie en families. En dan netwerken als een soort uitgebreide familie. Dus dan zou je je kunnen denken van, god, nou die Chinezen hebben dat niet. Maar ja, tijdens de culturele revolutie... Ja, toen had je, in ieder geval op het niveau van het discours had je het wel. Hè, dat is die zelfkastijding. Maar dan weet je niet of dat dan afgedwongen was... en hoeverre het echt uit hun harten kwam. Dus ik durf daar, ik durf daar eh, niets, niets over te zeggen. Maar wat ik, wat ik wel nog iets over durf te zeggen... is, want jij vroeg over die, wie, welke gezichten horen hier nou bij. Hè? Want ja. ik heb een lijstje gemaakt van mensen... die ik, ik van oh, oh, cultuurmarxisme oh, oh, oh, oh. verdenk. En die wordt hier live gepubliceerd. Maar goed, dat is dus een beetje zoals uh, Saddam Hussein. Hè? Die, die, die, die ging toch ook een lijst oplezen le in, uh, wanneer dat was leuke het, leisjes, in ja. de jaren. wanneer was dat in de jaar toen je Saddam Hussein niet je lijst ging voorlezen? Je, nou ja, dat was, ik, ik heb dat boek van de Republic of Vier gelezen daar komt dat in voorjaar. Ja. Dan, dan wordt die opgelezen en andere parlementsleden schieten de, de, de aangewezen ja. leden dood. Ja, nou, het zou zijn, die ging dus op een gegeven moment zat in een zaal vol met mensen... en toen ging hij een lijst met mensen voorlezen die, uh, die iets fouts hadden gedaan... en toen moest de ene helft van de zaal, die andere helft van de zaal... dus uh, tot de schuldige behoorde, uh, ja, doodschieten. Maar, um, maar uh, goed, uh, we hebben gelukkig is niemand die op, die op mijn lijst staat zit hier in de zaal. Um, uh, het, uh, het, maar je kan dus ook... De, de, de, dit is, het gaat dus om politics links, om identitair links... Um, dus om links-activistische denkers in Nederland nu, die neomarxistisch denken. En die zou je dus, daar zou je dus het etiketje cultuurmarxisme op kunnen plakken. Het gaat om uh, socioloog Willem Schinkel, Arnusha Nunzume, Gloria Wekker, uh, oud-groen-links-ideoloog Sibren uh, Koistra, Sunny Bergman natuurlijk, Meredith Greer, de HP-columniste, uh, Anja Meulenbelt, die vroeger ook het oude Maoïsme heeft aangehangen voordat ze... Dus dat is een hele mooie continuïteit in haar, in haar biografie. En uh, ja, ik weet niet of ik deze naam precies goed uitspreek. Um, fudocent Sinan uh, Kankaya. Dus ik weet niet, het is een Turkse, volgens mij een Turkse achternaam. Ik weet niet of ik die, die precies goed uitspreek. Um, nou, deze mensen uh, beticht ik van... Uh, van cultuurmakers. Ik zou graag een keer met ze in in debat gaan. Ik heb ook een essay geschreven. Dat komt deze week uit in de in de kanttekening, waarin ik dat nader uiteenzet. Ik ga dat misschien nog op een andere, nog op, in een ander medium ook nog uh, her, herpubliceren. En wij delen het. Ja, deel het. Uh, maar deze mensen, dat zijn uh, natuurlijk, We uh, hoeven die niet te worden. Dat zijn. Oh, oh, <laughs> oh. <laughs> maar. Uh, um, oh. Okay. Um, maar ja, we, we wilden er een, een gezicht op. En, maar deze mensen zijn dus. Die, uh, ja, die, die noemen zich dus niet. als je zegt je bent cultuurmarxistisch. ze zeggen nee hoor, cultuurmarxisme is een complottheorie. dat woord verwerpen. oké, okay, dan zeggen we nou je bent, je bent uh, identity politics links. dan zeggen ze nee, nee. Identity politics, CDA doet ook identity politics. Als je zegt je bent identitair links. dan zeggen ze nee, dat, is een, dat zijn we ook niet. Als je zegt je bent neo-marxistisch. dan zeggen ze nee, dat zijn we ook niet. Dus wat zijn ze dan wel? Ze zijn is... voor, voor diversiteit. Dat vinden ze van zichzelf. Ze zijn voor diversiteit. En tegen neoliberalisme. Maar wie, en, ja. waar ga je een neoliberaal vinden? Ja, precies. Maar goed, we zijn dus met de labeltjes bezig. Maar uiteindelijk gaat het niet om, om, de, om, om de etiketjes. Het gaat uiteindelijk om het identificeren van bepaalde continuïteiten in, de linkse, in het linkse activisme. Die zijn al ingewikkeld, maar die hebben toch in het huidige, het huidige Westen en in Nederland... Um, een, een concreet ideologisch fenomeen opgeleverd. Wat, wat, de ide wat wij identificeren in het boek en bekritiseren. Ja, mooi. Nou ja, om, om terug te komen op het boek. Um, ik denk dat het even het promotiepraatje mag komen. We zijn namelijk al heel lang bezig en we willen richting een pauze met een biertje gaan. En. Uh ik wil aan jullie allebei vragen, van waarom, waarom zouden mensen dit boek moeten kopen? Wat is er uh, interessant en wat zijn leuke stukjes om te lezen en waarom? Penny? Nou, ik, ik denk het gesprekje zoals dat hier ontwikkelt uh, voor jullie is natuurlijk ook wel leuk. Je ziet dat wij ook nog worstelen met bepaalde grenzen en, en wie, wie en wat behoort er toe. Uh, zelf schopen we van de week het woord verproletarisering eigenlijk in één keer door mijn hoofd. Eigenlijk is dat het cultuurmarxisme. He, je maakt van alles een soort slachtoffer, een soort proletariaat. Al is het niet meer in de economische verhouding... Zo zie ik ook een beetje het Israël-Palestina-conflict. De Palestijnen worden... Dat is eigenlijk het proletariaat. Die leidt onder de bourgeoisie... Die aan de andere kant uh, zijn rijke kolon afschiet... Terwijl jij met een steentje gooit. Het is ook een gemakzucht... Dat je in het David-Goliath-conflict voor de David uh, kiest. Alsof die altijd gelijk heeft. Hè, dus... Er zitten allerlei van dat soort mechanismes in. Het is ook een beetje psychologie. Het is ook, het is ook een beetje religie. Het is, zit allemaal ook in het, het boek beschreven. Dat, dat zit, het gaat inderdaad over de slavernij. Het gaat over de definiëring. Het, het gaat over de, de, de geschiedenis. Uh, het, het gaat, je kunt het focussen weer op bepaalde regimes. Zoals China. Dus het heeft heel veel... En, en het gaat wat mij betreft ook over paradigma. Het neerzetten van een bepaald begrip. Hè. We hebben, het is toch interessant. Het woord diversiteit valt hier nou de hele tijd. Half jaar geleden was integratie het woord. Hè? Dus zo snel kan het veranderen. Van de een op de andere dag word je wakker... en draait het in één om een ander begrip... wat een 180 graden wending uh, met zich meebrengt. En iedereen wandelt weer diezelfde richting op. Dus het is wel knap hoe dat werkt. En zo werkte dat ook in de Koude Oorlogtijd bijvoorbeeld. Begrippen als het militair industrieel complex. Dat vind je eigenlijk een heel interessante term. Dat heeft wel tien jaar lang heeft dat het debat gedomineerd. Dat was een soort term, als je dat liet vallen dan stonden alle neuzen weer dezelfde kant op. Ieder probleem in de wereld werd veroorzaakt door het militair-industrieel complex... En het is interessant, en dat, dat zie ik het boek als een aanleiding toe... er zou eigenlijk uitgezocht moeten worden... wanneer vallen die termen nou voor het eerst? Vanuit welke hoek komt dat? En dan heb je het weer over de, in, de mars door de instituties. Die zijn natuurlijk ook overgenomen. Hè? Op het moment dat die bevrijdingsbewegingen gaan lopen... is ook, uh, en de culturele revolutie in China... is niet toevallig dat er meer dan 400 actiecomités in Parijs actief zijn. Die onder andere gewoon hele papers uitgeven... met als titel De schuld van de blanke mens. Die dan uit wordt gelegd dat die ja die, ...die zijn eigenlijk de oorzaak dat nu in Indochina uh, de Vietnamoorlog uitbreekt. Dus dat soort connecties, net zo goed als we nu zo'n soort beeld schetsen van de klimaatvluchtelingen. Het Westen is rijk geworden, daarom regent het niet uh, in bepaalde delen van Afrika... ...en zijn wij uh, eigenlijk schuldig en behoren die mensen hier op te vangen. Dus dat soort, ja, laten we zeggen, wonderlijke redeneringen waarvan alles aan elkaar gelinkt wordt wat het communisme sowieso deed. Hè? Ik heb met Valerie Pushkin was een vriend van mij, is overleden... maar dat was een Rus, en die begreep precies dat mechanisme. En die zei, het communisme, dat is een ketting met bloed beklonken. En dat zei hij op zo'n mooi Russisch accent. En eh, dan begrijp je eigenlijk net als met Saddam zijn hoe dat werkte. Je laat het ene deel het andere deel uitroeien en je hebt een hoop bondgenoten erbij, hè? Want niemand kan meer een stap terugzetten. En eh, kijk, dat gebeurt natuurlijk hier niet. Alles gebeurt op zijn eigen, eigen niveau. Hier hebben we het debat... En in, uh, bij de Sandinisten werd de oorlog uitgevochten in die tijd. Uh, zo ging het, maar het mechanisme is wel hetzelfde. Het gaat om sociale uitsluiting, uh, de bij willen horen, uh, maatschappelijke carrières, uh, politieke correctheid, de polycore. Uh, dat zit eigenlijk allemaal in de basis al in dit boek. Maar ja, wat mij betreft is dit een, een eerste aanzetje. Veel meer uh, gaan we daarvan uh, verwachten. Okay. Erik, waarom dit boek? Ja, inderdaad. Het, het, het, het, het mooie aan dit boek is dat het uh, bond en... Uh, is. Het is dus niet, een, uh, het is niet dat we bij elkaar zijn gaan zitten, alle auteurs, en dat we het al op alle punten eens waren en toen een heel, heel systematisch een verhaal hebben opgeschreven. En in plaats daarvan heeft iedereen, werkt iedereen volgens mij met zijn eigen definitie en heeft zijn eigen focus en interesses. Dus we zijn, we zijn heel erg zoekende, we willen een bepaald fenomeen beschrijven. En daar gebruiken we dan het woord cultuurmarxisme voor. Daar zou je ook andere, begrippen, andere woorden voor kunnen gebruiken. Uh, daar gebruik ik soms vaak ook andere woorden voor. Als de context zich daar beter voor leent. Hè, omdat, omdat het toch weer een hele controverse om dat woord zelf bestaat. Dus dan soms is het handig om dat woord niet te gebruiken. Soms is het juist handig om het woord wel te gebruiken. Om de aandacht te trekken en een strategisch te provoceren. Zoals wij in dit boek doen. Um, maar ja, de, de, de sommige, er zijn dus auteurs die het, heel, die het als een soort tijdsgeest zien, dus heel breed inzetten, terwijl, terwijl ik zie het echt als de, ja, een bepaalde vorm van hyperideologisch activisme, een bepaald activistisch denken, dus ik, ik, ik perk dat wat meer in. Um, ja, het is, het is, uh, het is, is een nieuwe, um, ja, het is eigenlijk een, een onderwerp wat inderdaad niet, niet, niet, systema niet systematisch besproken wordt, en, en waar we op zoek zijn naar begrippen, en, en, en naar duidingskaders. En daar, daar is dit boek een eerste aanzetje toe. En het is een heel mooi boek, omdat het zo lekker polemisch is. Uh, het is uh, lees het en uh, vorm je eigen meningen en wees je ervan bewust dat uh, de auteurs um, de discussie wilden aanzwengelen uh, maar het niet allemaal op alle punten eens zijn. Maar het is wel een belangrijke discussie, dus ver verdiep je erin, koop het boek. Uh, Perry Ferrie moet, uh, moet, uh, moet hiervan leven. Dus, uh, dus uh, het is een aardige man. Je hebt hem net uh, aan het woord gehoord. intelligente man. Uh, dus hoop uh, het wel. Nou, ik, ik wil jullie allebei uh, bedanken. Voor dit uh, mooie gesprek. Ja, graag gedaan. En uh, wij gaan aan de pauze en aan de borrel. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.